Vijf uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In een flatwoning in Den Bosch heeft een jongen van 13 zijn moeder neergestoken. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners zeggen dat de bewoners van de flat uit Afghanistan komen. Ze zouden er pas een maand wonen. De omgeving van de flat in Den Bosch is afgezet voor onderzoek. De jongen van 14 uit het Friese dorp Katlijk, die vastzit vanwege de dood van zijn ouders, heeft een bekentenis afgelegd. Hij zegt dat hij zijn vader van 63 en moeder van 62 heeft doodgestoken. Hij blijft nog zeker twee weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Volgens de burgemeester stond de familie uit Katlijk niet bekend als een probleemgezin. Het Koerdische bestuur in Noord-Irak weigert de grenscontroles over te dragen aan de Iraakse regering in Bagdad. Buurlanden Turkije, Syrië en Iran hadden dat geëist... na het Koerdische referendum over onafhankelijkheid. De Iraakse regering stuurt aan op een luchtvaartboycott van de Koerden. Maatschappijen uit Turkije, Egypte en Libanon... vliegen al niet meer naar Koerdische luchthavens. De Duitse oud-bondskanselier Schreuder wordt topman van Rosneft... het grootste olieconcern van Rusland. Hij wordt eerst bestuurslid en op termijn waarschijnlijk bestuursvoorzitter... De banen is omstreden, want tegen Rosneft gelden sancties van de Europese Unie en de VS. Het bedrijf heeft nauwe banden met het Kremlin. Schreuder was bondskanselier van 1998 tot 2005. Daarna werkte hij ook al voor een andere Russische energiegigant, Gazprom. De huidige bondskanselier Merkel vindt de Russische banen van haar voorganger niet goed. Maar Schreuder zegt zelf dat hij juist kan helpen om de spanningen tussen Rusland en Duitsland te verminderen. Bondscoach Dick Advocaat heeft Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar niet opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden op 7 en 10 oktober. Quincy Promes en Stefan de Vrij ontbreken vanwege blessures. Wel is Ryan Babel er voor het eerst sinds 2011 weer bij en verder heeft advocaat Jurgen Lokadia geselecteerd. Het weer. Vanuit het westen trekken buien het land in. Soms met onweer. Vannacht en morgenochtend regent het. Maar vanuit het westen breekt morgen de zon door. En het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits verloopt grotendeels normaal. Wel is het wat drukker rond Utrecht door uh, ongelukken. De meeste files staan in het midden en zuiden. Dit zijn de opvallendste en de langste. De A2 utrecht Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel, een half uur extra. De A6 Muiden naar Lelystad, ook een half uur extra tussen knooppunt Gooimeer en Lelystad. Twintig minuten erbij op de A7 Zaandam naar Hoorn tussen Zaandam en Purmerend Zuid, zeven kilometer. De A9 Amstelveen Alkmaar na een ongeluk bij de afrit Haarlem Zuid. 20 minuten extra. De linkerrijstrook is dicht. Bij Utrecht op de A12 naar Arnhem. Tussen Hooggraven en Driebergen. Bijna een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. 9 kilometer file. De A28 Utrecht Amersfoort is ook niet best. Anderhalf uur in de file tussen Utrecht en Soesterberg. 9 kilometer. Rijd maar om via Barneveld. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig.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 Een hele goede avond, duisteraars. <laughs> Dit is Zandvoort Draai door. Maar dan iets anders. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de avond. En we zijn gelukkig weer helemaal compleet. Toetje is er weer, en Toet is er weer, en Ronald is er weer. Dus het kan vanavond niet stuk. Je microfoon doet het niet. Dan wordt het een rustige <laughs> avond vanavond. <laughs> nou, we zullen zo wel even kijken wat er precies aan de hand is. Anders nemen we gewoon een ander hoor. We hebben er nog één. Doet vier het wel? Ja, die nou, doet kijk, het kijk, wel. Ja. Goedenavond, dus allemaal. Hallo. Ja, hallo. Daar ben ik dan toch? <laughs> ja. Jammer joh, had je het bijna zonder me kunnen doen. Ja, moet je ja. nagaan. <laughs> nou, doe me niet. Nee, precies. Nee, doe me niet. We maken er weer een gezellig twee uurtjes van. Dat gaan we allemaal doen vandaag. Jazeker, en wat gaan we doen? We gaan in ieder geval gaan we om kwart over vijf de instrumentaal van vrijdag, van deze vrijdag. Dat is mijn tip. Dan hebben we de column van Marco Termes. Dan hebben we de filmmuziek van de week, dat is uitgezocht door Ronald. En dan hebben we kwart over zes de recept van de week. En het weer voor het komend weekend om half zeven. En om kwart voor zeven de verzoekplaats. En daar hebben we er weer genoeg van. Toetje springt wat uit de box. Ja, we gaan ook het toetje van de week doen. Ja, zeker. Ja, na het stapeltje. Ja, wat gaan we doen? Oh, dat mag je nog niet zeggen. Net nee, nee, nee. Dat houden we allemaal nog helemaal geheim. Het ja. is helemaal uh, van slag af. Nee, dat gaan we <laughs> niet doen. Wordt ze hyper de pieper. Ja, nee. Doe maar niet. <laughs> Oké. Okay. Waar gaan we mee beginnen, Hans? Nou, ik heb een uh, leuk plaatje gezocht, denk ik. Een beetje, ja, uh, yeah, time after time. Kun je die? Oh, Cindy Loper, of? Uh... Ja. Ah. Heerlijk. Daar begin ik mee. Uh, pas op, ik ga wel meezingen. Dat mag, ik zet ik de Sorry. microfoon uit. Nee, ja goed. <laughs> Oké, okay, in ieder geval veel plezier de aankomende twee uur. Mijn naam is Hans Wens je toch veel luisterplezier weer. We hebben weer een, een, een zwaaier achter de microfoon ja. zitten. Dat heb je verleden week zeker gemist, of niet? Nee, jij zwaaide ook. Hoor. Oh, het zwaaide ook. Hey, dit nummer doet me altijd denken aan zo'n Zo? heem. Uh, Fileda's heem. je het niet, die reclame? Of nee. Heel vroeger. Nee. Een jaar. Nee. Nou ja. Een jaar. Nou ja, dan kreeg je zo'n hele dikke paard. Die zemen die niet kapot gingen. Nee. Ken ik niet. Dus inderdaad, geen gaatjes. Nee, want Kijk maar ja, ja. onze jasjes. Om, ik, zou <lacht> jasjes die... <lacht> nee, ik zou je vertellen, daar kijk ik bewust niet naar. Want wij zeggen altijd dat ruikt naar werk. En daar kijken we niet naar. Nee, dat is hobby. Oh, is dat hobby? Ja, okay. ja, joh. ja. En zit te wachten op nieuws? Nee, nee, hebben we, nee, we uh, nog niet. We nee, zit nee, helemaal nee. vastgeketend in een format. Dus ja. uh, ik wacht op nieuws. Nee hoor, ga maar lekker. Dan kan je wachten tot je de welbekende ons weegt. Dus we gaan gewoon nog het muziekje doen. kan ik naar het andere eiland. Ja, die. Weet wie dit waren, hè, Hans? Uh, uh, uh, nee, staat uh, uh, de yeah, New de ne New Radicals. Ja, dat bedoel ja. ik, die zijn broer, ja. Get, get what you... What you... What you... Get what you. Hey, um, Ja. Volgens mij, hè? Ja, we gaan naar de item, hè. Mijn item. Jouw ja, item? Ja, mijn item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Nou, dat ben ik, hè? Ja, ja en ik heb een leuke auto. ik ben nogal een, een liefhebber van uh, gitaarmuziek. Dus ik heb een, iets met gitaar uitgezocht. En dat is een, iets uit de jaren 1950, 1960. En dat is Guitar Boogie Shuffle... van Bert Whedon uit 1959. En hij is uh, geëindigd op de tiende plaats... in de hitparade van Engeland in 1959. En er was een Engels gitarist... die in de jaren 1950 en 1960... populair en invloedrijk was. Hij was de eerste Briste gitarist... Die in 1959 een hit record heeft in de Britse single charge. En zijn best verkopende handleidingen. Play A Day waren een belangrijke invloed op Leiden, de Britse musici. Waaronder de Beatles. Dus dat is hij, hij maakte, ja Play A Day, die leert in één dag, leer je eigenlijk, gitaar spelen. Ah, okay. Dat is wel wat voor mij ja, eigenlijk. Nou, leuk. Ja toch? En door. Nou, laat hem eens horen. Oh, ik moet hem draaien ook. Ja, je moet hem draaien oh, ja, dat zei een indrukwekkende baspartij. Ja, mooi hè? Ja, echt. Ja, Echt dat je denkt van wauw. Ja. Nou, ik vond het een leuk plaatje. Ja, ik denk, nee, nee, lekk dat lekker zeg, vlot. Dat zeg ik niet. Dat dus. het geen le leuk plaatje is. Uh, ja. Ik ken de woest niet. Maar het ja. was een heel leuk plaatje zijn. Onze toetepad. Oh. Nou ja, de, um, ik heb niet echt vreselijk veel. Maar uh, de evenementenagenda van september nog... Er uh, staat nog één dingetje op. Dus de 30ste. Dus volgende week zaterdag. Ja, maar weet je. Alles wat er volgende week zaterdag is, valt in het niet bij ons. Oh, nee, nee ja. dit, dit is komende zaterdag. Wij zijn volgende week zaterdag pas. Ja. Goed, dit gummen we even uit. Oh, 30 <lacht> de, de 30ste september. Dus Sandvoort Souvenirs. De revue-spectakel. Het is in Theater de Krocht. Aanvang om acht uur s'avonds. En dan oktober. Uh, de eerste. Dat is dus zondag. Uh, dan is er ook nog uh, dezelfde revu-spectakel maar dan smiddags om drie uur ook in theater... de krocht van Zandvoort Souvenirs. Ook is er de eerste Culture at the Beach. Dat is een dinercabaret bij de strandtenten Volks, Plazant en Captain Cod. 4 um, tot en met 15 oktober is er de Kinderboekenweek. Dan zijn er diverse activiteiten in de bibliotheek in Zandvoort... Dat zit in het LDC. Uh, en dan hebben we volgende week zaterdag. Jawel, de Korendag. Uh, 7 um, oktober dus. Het is in de Protestantse kerk. Tussen tien uur s morgens en uh, tien uur s avonds. En wij beginnen om half tien. Onze eindgebeurende uh, uh, uh, ja. grand finale. Ja. Ja. Uh, half 10 de dus, avonds. Maar goed, uh, de hele dag uh, allemaal gezellige koren uit heel Nederland. Dus, uh... 22 koren. Ja, 22 zelfs. 22. En um, uh, kom vooral luisteren, want het is gratis. Je kan gewoon de hele dag in en uitlopen. Er is van alles te zien en te doen. Ja. 7 en 8 is er, uh, oktober is er Kunstkracht 17. Dat is een kunstroute langs diverse locaties in Zandvoort. 8 oktober is er jazz in Zandvoort met Erik van der Luid. Dus ook in Theater de Krocht aanvang half drie middags En ook op 8 oktober is er het 35-jarig jubileumconcert van het Mannenkoor. Zij zingen in de Agatha-kerk. En dat begint om drie uur middags. Ja, het is de 11e keer trouwens. Hè? En Korendag uh, ja. hebben elke keer een, een thema. En dit, dit thema van dit jaar is meet in Holland. Ja, dat is, dat uh, het is niet alleen Nederlandstalig... Ja. maar alles wat er in Precies. Nederland gemaakt is. Ja. Dan moeten de koren ja. volgens mij... minstens één nummer uit... Uh, nou, dat, dat wordt dat, geloof ik gevraagd aan de koren. Ja, meestal wordt het wel meer gedaan... Ja. maar uh, ze moeten ja. er minstens eentje zingen... Ja. wat uh, gemaakt is in Nederland. Dum, dum, dum. En wij beginnen dum, om... Uh, dum, dum, dum. Het begint om half, half elf, zie ik hier staan. Dum, en dat, de opening zal hilarisch zijn. Ja, ik ja, het is weet niet wat ik weiger een... daar wat van vol moet ja, Jij stellen. doet eraan mee, dus uh, <laughs> je gaat het vanavond al horen. Ja, ja, maar ik weet ook niet wat ik me daar van Dat maakt niet uit. Als, als jij meedoet, mee doet, het al is hilarisch. het al hilarisch. Kijk, dat ja. bedoel ik. Ik was sneller. Oh. meer echo. Oké. <laughs> hey, hey. Ja, verkeer, nou is ook leuk. Ja, Dat klinkt altijd zo gezellig. Maar oh, ja, zit ook helemaal verkeerd te kijken, jongens. Jij, zegt dat nog eens? Jij verkeerd te kijken. Bril. Jan. Heeft u een bril nodig? <mogelijk> -E -M -M. Alles wat langzaam komt is het lekker zou ik moeten zeggen. Oh, oké. Okay. Heb ik zo meteen nog wel wat over te vertellen. Jij zegt het. Nou, nou zo. I was had a golden throne. Oh.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 child, she has a to plan for you, don't you worry, don't you worry.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 Ik heb het zelf maar het is gewoon plaatjes afkondig. Wat zeg je? Dat is goed, hè? De plaatjes afkondig. Ga je dat doen? Ja. Dus oh, is, uh, dit is Don't You Worry Child, Swedish House Mafia. Nou. Kun je het nou verstaan? Nee. Ah, oh, oké. Okay. Don't Worry Child. Ja. Dat is wel bekend. Toch? Ja. Doe maar een nieuwtje dan. Ja. Een nieuwtje? Oh, we gaan uh, weer slenderen voor het Reuma Fonds. Vraag me niet wat het is, hoor. Ik heb geen idee. Wat is slenderen? Slenderen, dan lig je op een soort uh, uh, behandelbank. En dat zijn bewegende delen. Dan moet je gewoon lekker ontspannen en dan word je heen en weer bewogen. En dat noemen ze slenderen. Oh, ja, ik, ik heb het al voorgelegd, maar ik wist niet wat slenderen was. Nou, dat is... Smits Health and Wellness aan de Hogeweg 56A... doet vrijdag 6 oktober voor de zevende keer mee aan de Reuma-marathon. Maakt tijdens de open dag van 8.30 tot 6 uur s avonds... voordelig kennis met slenderen. En steun daarbij het Reuma Fonds. Naast het slenderen, voor maar 5 euro, kunt u ook een ontspannende hoofdnek of schoudermassage ondergaan, voor ook maar 5 euro. Verder is het nog mogelijk om een mini gezichtsbehandeling te boeken voor slechts 15 euro. En ook kunt u een vitamine en mineralen check boeken voor maar 15 euro. Het medium heeft nog enkele plaatsen vrij voor 15 euro. En dit alles voor het Reuma Fonds. Zoals ieder jaar is er ook weer een loterij met veel mooie prijzen. De trekking is op vrijdag 6 oktober om 6 uur s avonds. Nou, nou, helemaal goed. Ja, ik, ja, het is toch leuk dat ik weet wat slender is. Ja, Denk ja ik en dan. nou je het hebt over, over uh, trekken. Um, ja. Sorry. Ja, hij zegt trekking. Oh, wat een overgang ook. Ja. Was dat geen goede brug? <laughs> <Nee>? <laughs> nou, het ligt eraan wat je wil gaan, gaan zeggen. Gaan je had we... het over langzaam... Ja. Nee, er <laughs> ligt, een, ligt een koppeltje in bed... <laughs> En, en die willen we dat samen met elkaar doen en zo. Ja. En zo? Wat is Enzo, dan en zo? Nou, Ferrari. Ja. Ah. ja. Okay. En zo dus. Slenderen. Ja. <laughs> ook. Ja. Maar goed, de, de, de, de, die meid die klaagt een beetje. Het ja, is niet zoals normaal. Ja. Nee, het is. Uh, het, uh, hij wordt ook niet uh, zeg maar zo goed stevig ja. als ja. normaal. Ja. Zeg, zeg zegt ze. Ja. Die, zoals vrouwen kunnen jammeren en klagen. Ja. Zeg. Ja. Dus ja, ja, je kijkt er zo eens aan. Hij zegt, ja, kijk, uit respect voor Joe Hefner hangt hij vandaag half stok. <lacht> Goed, met vlaggetje. <lacht> So don't even bother asking if you look okay De kolom van de week van Marco Termes, door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Verveling is het luxe probleem van de arme geest. Ik heb deze spreuk ooit als karwats voor mezelf verzonnen. Schrijf eens een tucht, anders komt er geen roman, dichtbundel of kolom af. Dat verzeker ik u. Er is vast wel iemand in uw omgeving, een nare luie neef waar u nog geld van krijgt, een kleffe oom die het niet kan laten om elk feest uw vriendin lastig te vallen, een puberzoon die meent dat het woord bijbaan een onuitwisbare smet op zijn brandschone cv zal werpen, een hondsbrutale tweede dochter van uw derde vrouw die denkt dat horizontaal kauwgomkouwen een mbo studierichting is die u op het juiste moment deze sprook kunt contracteren. Notabene, bij uw beledigingen en bijtende humor... draait alles om timing en impact. Een kunde die de Engelsen zo fijntjes de noble art of making enemies hebben gedoopt. Nadat de belediging veilig is geland bij het slachtoffer... mag u gerust mijn naam noemen. Ik neem volle verantwoording voor enig geleden geestelijke schade... aan hun tere zieltje. Luie mensen willen nogal eens overgevoelig zijn op dit vlak... Dit komt omdat niemand zoveel aan werk denkt als iemand die te lui is om te werken. Grote witgezokte zweetvoeten op de leuning van de bank steken in de lucht... terwijl u staat af te wassen. Zeg, eh, uh, dinges, zou je niet eens, uh, Nee, geen tijd, dit is toevallig wel de ontknoping van onderweg naar morgen, hoor... klinkt het bits vanuit de huiskamer. Als lui mensen ergens overijverig in zijn... dan is het anderen willen betrappen op niets doen... Dit brengt mij kortstondig bij het Europees Parlement... waar fysieke en geestelijke absentie voortdurend afgewisseld door geschreeuw en applaus om aan te geven... dat men wel degelijk iets doet voor de aardige vergoeding... die men ontvangt voor het zweten in Brussel. De kundige, sympathieke voorzitter, heer Juncker... noemt zijn afwezige collega's luid een schande. Bureaucratische inertie of luiheid, heeft als voordeel dat zij zich nauwelijks voortbeweegt... en daarmee slechts zeer trage grote schade aanricht. Wat mij brengt bij Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en schaalvergroting. Het conglomeraat kan mij dan ook niet groot genoeg worden. Waarom vragen we Sint-Maartens-Vlotbrug, Opperdoes en Stompetoren... ook niet of ze zich bij ons willen aansluiten? Gewoon, uit economisch gezellig oogpunt hoor. Aldus, Marco Termes. Nou, <laughs> dat, um, ja. Um, ja. Hierna is er eigenlijk maar één, uh, er is maar één nummer nodig. Uh, uh, <laughs> Geschikt. <laughs> Giuseppe. When I was a boy, just Mama don't stay out the late. With the boys, always shoot pool. Giuseppe, Making me sick, all oh, the thing I gotta do, I can't get no kicks, I always gotta follow rules. Boy, it makes me sick, just to make a lousy bucks. Got gotta feel like a fool. And the mama used to say all the time, what's the matter you? Hey, got no respect, what do you think you do? Why you look so sad, it's not so bad. It's a nicer place Ah, shut up for your face That's my mama, I can remember Big accordion and solo Play that thing Really nice, really nice But soon come a day Gonna be a bigger star Then they make a TV shows and the movies Get myself a new car But still I be myself I don't want to change a thing Still a dance and a sing I think about the mama She is the same What's a matter, you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a so bad. It's a nice place. I shut up for your face. Mama, she said it all of the time. You want some matter, you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a so bad. It's a nice place. I shut up for your face. That's my mom Hello everybody That's out there on the radio and the TV land Did you know I had to pick a hit the song in Italy with this? Shut up your face I sing this song all of my fans applaud They clap their hands But What's making me feel so good? You ought to learn that this song, it's a real simple See, I sing What's Watson at you You sing Hey Then I sing it the rest And then at the end, we can all sing, ah, shut up with your face. Okay, let's try it real a bit. Uno, two, three, cuatro. What's the matter, you? Hey! God, no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's a not so bad. Hey! It's a nicer place. Ah, shut up with your face. face. That's a great. We're can do the better uh, this time. A hey! What's the matter, you? Hey! God, no respect. Hey! Nou, volgens mij is de titel wel duidelijk. Hè? Ja, dat is wel duidelijk. Maar ja. de artiest, uh, uh, zoals hier <laughs> gesuggereerd werd, is niet dingetje. Nee. nee dat dacht we... ik. Zo doltje. Ja, dat zegt me Is het nee, een Nederlander of niet? Nee. Ook niet. Dingetje Frank Paardenkoper, de, de parodie heeft hij erop gemaakt. Ja, zie wat dus het een... klinkt wel bekend. Ja, en is, dat ik was denk het. dat je dat heel. Ja, dat ja. denk ik ook. Ik wou iets vertellen over kinderboekenweek. En dat begint op 4 oktober. En dan start de jaarlijkse kinderboekenweek. Dit jaar is het thema griezel's en engerts. Nou. Ja. kan niet beter, hè? Een keertje naar deze stream, en... Ja! Het hoort Bibliotheek Zandvoort ja, organiseert twee leuke activiteiten voor de kinderen... waar natuurlijk ook papa's, mama's en opa's en oma's van harte welkom zijn. Op woensdag 4 oktober tussen 2 en 4 kunnen kinderen van 6 tot en met 11 jaar griezelige, griezelige robotjes bouwen met Lego... En deze ook laten bewegen met behulp van motoren. Leuk. Geef je snel op en kom gezellig samen met ons bouwen. Ook vermijden, hartstikke leuk. Op woensdag 11 oktober, tussen 3 en 4, is er een leuke poppenkastvoorstelling over Toedelu en Harry, die de meeste grappige en spannende avonturen beleven. Kinderen van 4 tot 7 jaar zijn welkom, alle activiteiten zijn gratis. Maar reserveer wel een kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en dan weet je zeker dat jij mee kunt doen. Nou, nou, nou dan mogen een ze eens hele... opschieten met klein kleinkind. Dat zijn allemaal leuke dingen die je kan ja. doen. Ja, Zo'n nou, griezel uh, met Lego en motor. Ze wilde al komen Leuk. en toen had hij weer dat iets van doen, maar niet. Nee, ik, nee ja, wacht ja. nog maar even. Nee. Hm. Ja. Ja. Ik bedoel gewoon vier jaar de tijd vooruitdraaien. Zo bedoel ik het. Vier jaar de tijd vooruitdraaien? Ja, ze vooruitdraaien. moet vier jaar zijn, op zijn minst. Vier jaar, ja. Ja. Dat ja. ja, ja. ja, is altijd wel een mouw aan te passen. <laughs> Hoe deze wil oh, ik yeah. zo lang draaien. Ah, oh, dat is ook oh, mooi. Yeah. Je zit me verrassend aan te kijken. <laughs> ik heb geen idee wie dit is. <laughs> Muddy Waters, Managed <laughs> Boy. Everything, ik geloof je. Right this morning. Yes, oh, yeah. yeah. I'm a young boy, at the age of five, my mother's child's gonna be the greatest man of life. But now I'm a man, way past 21, I want to believe me baby, I have lots of fun, I'm a man. Man, sitting on the outside, just me and my mate. You know I made to moon, honey. Come up two hours late. What that that mean? can't resist. I think I'll go down to old Kansas too. I'm gonna bring back my second cousin. That's little John the Cockroo. All you little girls setting out that line. I can make love to you, woman. And five minutes time. Je neem gewoon zo'n luchthorende mee. Ja. Doe gewoon dat stoplicht gewoon weer maken. Ja, dat Verdomme. mag niet van Hans. Nee. Zo Is jammer. Jammer. jammer. Filmmuziek van de week uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Nou is de vraag meteen van mij, Hans. Uh, uit welke film komt dit muziekje ik, dan we, wat jij gebruikt nou, in, de, in de clip? Weet je, weet je wat, waar ik, ik herinner me namelijk van een druppel water die naar beneden valt. Ja, ik vind, dat, dat, weet ik dat niet. is een reclame. Ja. Nee, dat komt er niet vandaan. Oh, daarbij. Ik heb Hij geen komt idee. uit een hele beroemde en goede film. Ik heb geen idee. A Space Oddity. Oh ja. oh, ja. Hey, ik heb het uitgezocht en dat, ja. uh, dat ga ik eerst draaien. Ja. Ik gewoon laten horen en dan kent iedereen het volgens mij. Ja, we meteen geknipt. Ja. Op zijn knietjes ja. handen, vastgebonden. Ja. Mond van is een snuffer. Nee, nee, nee, nee, hij staat dan bovenop het ventje. Nee, hij staat hij nog bovenop. Maar ze niet de bed en de ugly en zo nog Dat is good de bed. Ja, even. bedoel ik, die is een broer ook. Ja. Dat is het ook niet. Nee? nee. Ik haal ze altijd in door de herhaling. Elkaar. Ik haal ze echt steeds door elkaar. Dat weet ik het niet? <laughs> Ja, ik heb het film echt al tig keer gezien, maar ik vergeet het niet. Dat is toch bij die begraafplaats, dat hij op dat muurtje staat, met een strop om zijn nek. Dat is het einde, ja. Nee, dat is ook niet het einde. Niet? Is het begin? Ja. ja het oh. het is begin, niet Maar het, begin, maar het toch is toch ook wat... ongeveer zo? Op het einde, als de, de slechte doodgaat, dan komt het nog een keer zo. Ja. ja. Nou, daarom zeg ik, ik ken het dan weer van het einde. Zullen we eerst luisteren? Dan, uh, ja. Dan heb ik hem zo meteen mee. We waren er, jullie waren er inmiddels achter uit welke film die kwam, hè? Ja, dat was ja. niet zo moeilijk. Ik Once zag het staan hier. <laughs> Once Upon a Time in de West Ja, dus heel goed, ja. Een, met een redelijke uh, sterrencast uh, die erin zat. Ja. Uh, Claudia Cardinaal, uh, Henry Fonda... Claudia Cardinale. <laughs> Charles Bronson. Ja, Claudia Cardinale. Precies, zijn favoriet. Valt het op? Ja, is dat zo? Ja, anders zeg oh. ja, je niet 16. En wie, a, de, wie deed er, uh, er nog meer mee als vrouw? Nee, dus Claudia Cardinale. In, <laughs> in de hoofdrol er dus geen vrouwen mee, behalve Claudia Cardinale. Ja, ja en zie we wel. Zie wel. dat ja, bedoel ja, ik. Ja, ja, ja. En, en de film dat gaat eigenlijk over één grote wraakactie. Doe uh, even uit... je kindroogvegen. vegen. Dat is geen gezicht zo, joh. Uitgevoerd door uh, Charles Bronson. Ja. In de film uh, niet anders bekend als Harmonica. Ja. Um, die de moordenaar van zijn... Die, uh, ik, ik weet nooit zo goed of het nou zijn broer is of zijn vader is. Um, Henry Fonda. Die is, ik ken die alleen is, maar Jane. Die, ja. Ja, dan ben en Claudia Cardinale. Ja. En Claudia Cardinale. Nee, die ken jij. Ik maar goed, niet, hoor. Die, die zoekt hij dus op. En die, uh, Henry Fonda is in dienst van de uh, uh, spoorwegmaatschappij. Uh, vraagt zich af waarom Claudia Cardinale een groot uh, ja. boerderijtje heeft geërfd. En dat blijkt een station te moeten worden waar de spoorlijn langs gaat. Nou, dat is een beetje de draad ja. van het verhaal. En op het einde schiet hij natuurlijk hartstikke dood, man. Nee, ik dacht dat hij aan een, aan een touwtje hing. Nee, Henry Fonda wordt doodgeschoten... Oh. En vlak voordat hij nog een keer vraagt... Who are you? wordt er een harmonica in zijn waffel oh. gestopt. Dat is ongeveer het einde van de film. Ja. Nou. nou. Ja. maar hij, die, die, uh, de, de, de, de componisten hebben heel mooie muziek geschreven. Heel ja, mooie ja, filmmuziek. Ja. Het is niet alleen de, de, deze muziek, deze nee. die hij heeft geschreven. Hij heeft de film geschreven voor Clint Eastwood. Ja. Spaghetti Western, zoals ze genoemd Ik dacht ja, dat Clint Eastwood eigenlijk in deze film ook meespeelde. Oh. Ja, ja, ja. Nou, ja. zo leer nog eens wat. Hè? Dan Clint Eastwood heeft gespeeld in The Good, The Bad, and The Ugly. Dat is het. Uh, for a few dollars more. A fistful of dollars. Ik zou zeggen, hij man. heeft mega veel films ja. gemaakt. Ja. Ja. Wauw. Daar is hij ook bekend mee. Hij is begonnen ooit in Rawhide. Rolling, rolling, rolling. Mm -hmm. oh Audia, ja. Um, en hoe heette die laatste film? hebben wij een tijdje geleden gekeken. Waarbij die uh, de Donkere Buren. Ja, dat waren Koreaanse buren. Ja, hij is zo'n oude zagrijnige man, weet je wel, op de veranda. Heb ik gezien. dat is zo'n mooie film. Ja, leuke film, ja. Red en dan een automerk. Die ben ik even Geen idee. Red, ken je Red Ford? Nee, nee. We moesten even een paar merken noemen, anders krijgen we de Reclame-Codecubus die achter ons kont. Toen hij keer beroemd was vanuit de spaghetti-westerns, heeft hij natuurlijk ook de Dirty Harry Films gemaakt. en er zegt iemand dat ik nou moet opschieten. <laughs> Tegen mij. Ja. Ik heb maar ik vind het wel een hele leuke item hoor. Want die houden we er wel in hoor. Oké. Okay. Because the record has a groove Don't make it in the group. But you can tell right away And A When the people start to move Gaan wil doen, uh, Ro. Gaan wil we doen? Ja. Nou ja, ik, uh, ja, oh, ja goh, ik ook zelfs. Ja, jij ook? Trouwens. Wist je niet, hè? Uh, nee? Oeh, Flits. En uh, Rommel. Oeh, dat ja. zit lekker dichtbij. Oh. Uh, Hachiké. Hoi hij is lekker aan het rommelen. <hike> Zandvoort wordt wakker met een hoop onweer boven zijn kont. Uh, even kijken, ter afsluiting van het zomerseizoen. <laughs> en vanwege de bronstijd onder de herten in het Amsterdamse waterleidingduinen... wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Uh, tijdens Zandvoort Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. U kunt u genieten van diverse wild-menu's. En ik heb er zo'n moeite mee. Het is allemaal dat Engelse uitspraken. Ja. Um, uh, uh, kunt u de prachtige natuur rondom Zandvoort aan Zee... met eigen ogen van dichtbij ervaren? Want tijdens de burrelwandelingen ziet u niet alleen natuur. U trekt met de gids de waterleidingduinen in op zoek naar herten. Gezien de nog steeds redelijk grote popula populatie in dit gebied... loopt u deze keer zeker de herten tegen het lijf... waarna u met eigen oren het burler kunt horen en kunt aanschouwen hoe de herten het fysieke gevecht met elkaar aangaan. Het is echt een unieke ervaring. Uh, maar ook de wandelingen en de ruitersafaris... door het Vicente gebied zijn onvergetelijk. Um, als klap op de vuurpijl komt er ook nog een drive-in... bioscoop op circuit wordt op 20 oktober. En die vind ik zelf heel erg leuk... omdat je dan echt op dat, in de Tarzanbocht zelf op het circuit komt te staan... en uh, ja, twee hele leuke films kan gaan kijken... Um, ja, je, je kan ook bellen, hè, omdat je, je kan ook bestellen en zo. Was dat niet zo? Ja, je kan een WhatsAppje uh, sturen aan uh, dat tentje wat daarnaast ja. komt te staan. En die komt dan naar je auto toe. Dat dan leuk. doe je, je kenteken, WhatsApp ja. en dan uh, uh, de bestelling plaatsen. Ja, ja gaaf. Hè? Ik vind ja. het zo grappig dit. Ik vind het echt veel te leuk. Um, uh, de website waar je alles op kunt vinden is www.zandvoortgoeswild.com. Uh, je kan eventueel ook bellen met telefoonnummer 023 57. 17947. En, en dat burlen, dat is, dat, ja. dat, is, dat is het gillen, zeg maar. Hè? Of het, ja, het, het is een heel uh, zwaar geluid ja. wat hert te maken om elkaar uh, uh, te gaan bevechten. Zo van, ja, vecht ja. jij, want ik ben hier. Oh, ja, ja. En, en zie je de paring zelf ook, of niet? Nee. Dat zie je niet. Ja, nee. Nee, zou nee, het ik een, een zou een een een ook een, een beetje porno zijn, natuurlijf. vind nee, ik. Nee, je wel gaat op het geluid af en dat doen ze tijdens het vechten tegen elkaar. Dus en dat euh, gaat best heftig, geloof ik? Ja, dat gaat heel hard. Ja. Ja, ze gaan echt vreselijk op elkaar in beuken met die geweihen. Tjonge, tjonge. Heel heftig. Ja. Ja. Nou, als ik dit hoor, dan moet ik altijd uh, eerst denken... Oh dear, oh dear. <laughs> ja. En de ja. tweede, wat jij zei, van je loopt ze tegen het live. Dat lijkt me ja, zo pijn, Ja, dat is vervelend. goed, ik vind het leuk dat ze dit allemaal organiseren. Ik bedoel, de herten horen bij Zandvoort, vind ja. ik in ieder geval. Ja. Dus uh, ik, ik baal echt dat ik niet aan dat soort dingen mee kan doen. Dat vind ik echt heel jammer. Nou, ja. misschien, misschien de broze rug. Ja, roze. Nou, heb ik een broze rug? Jou <laughs> ja, muziek of zo, iets achtigs. Your wish is my command. I know. <laughs> you better... snel, hè? Ja, we zijn er een Eerst Ja, jeetje. En oh man, we hebben man, nog man. zoveel. Waarom zeg je nou ineens niet meer Oh, de tijd gaat ook snel? Nou, nee, dan krijg ik weer... Nee, de tijd gaat altijd snel, maar het lijkt <laughs> snel. Je leert wel. Dat vind ik zo Ja, ja, ja, ja, ja. Je treidt ja. het zelfs Jannie ermee. Dat vind ik ja. helemaal ja, erg. Zeg maar dag. Dag. Tot straks. Ha, doei. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.